Renate Kok met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is de noodtoestand uitgeroepen... voor de stad Atlanta en andere steden in de omgeving. In Atlanta belaagden betogers het gebouw van CNN. De gewelddadige protesten houden aan... nadat maandag de 46-jarige George Floyd stierf... bij een hardhandige arrestatie. Een politieagent drukte hem minutenlang tegen de grond... met zijn knie op zijn nek. De agent zit inmiddels vast. In tientallen steden in de VS gingen mensen opnieuw de straat op. Niet alleen in New York en in Washington, maar ook in Houston. Denver, Phoenix en Los Angeles. In Detroit vielen doden toen iemand vanuit een auto schoot op een groep demonstranten. Roemenië is bezorgd over de recente coronabesmettingen in Nederlandse slachthuizen. Bij die bedrijven werken veel Roemeense arbeidsmigranten. De ambassadeur in Den Haag heeft een brief gestuurd aan minister Koolmees. Zij vertrouwt erop dat de Nederlandse overheid de juiste maatregelen neemt... maar houdt de situatie goed in de gaten... onder meer door contact te houden met de GGD, werkgevers en andere autoriteiten. De Roemeense ambassade heeft niet alleen gesproken met zieke werknemers... maar ook met uitzendbureaus die de Roemenen inhuren. Urinemonsters uit de Tour de France van 2016 en 2017 worden opnieuw getest op doping. De Internationale wielrenunie unie heeft om het onderzoek gevraagd. Aanleiding zijn getuigenverklaringen in een onderzoek naar een dopingaffaire rond de Duitse arts Mark Schmid. Die affaire ging over bloeddoping. Getuigen vertelden toen over een geavanceerde vorm van doping die destijds nog niet op te sporen was. Chris Froome was in 2016 en 2017 de toerwinnaar. Kunstenaars, artiesten en culturele organisaties... zijn een online demonstratie begonnen via een livestream... zijn tot en met vrijdagavond bekende artiesten te zien... die in de fabrieken in Utrecht optreden. Ze eisen meer financiële ondersteuning... Door de coronacrisis lopen onder andere veel muzikanten, filmmakers en acteurs inkomsten mis. Ze zeggen dat de steunmaatregelen van het kabinet onvoldoende zijn. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken. Temperatuur kan oplopen tot maximaal 26 graden vandaag. Morgen wat meer bewolking en ook een paar dagen een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A10 knooppunt Watergasmeer knooppunt Koenplein... zijn er twee rijstrokken dicht bij het kloppend Koenplein. Vanaf de afgut Volendam is er ruim 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 In de kuil die kleine Kees gegraven had. En vader staat te vriendelijke bij het gemengde bad. Mama zegt dat er man en oude zij, ze slimmer is. En dan roept zij uit, dat de zee is hier zo fris. Ze plast het deel, bevreesd is weer haar vaaier op kom mond. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn nog, we gaan naar zand. ZFM, Oud Zandvoort en vandaag een hele bijzondere gast en een hele bijzondere geschiedenis. Maar ik sta naast Jan Kool, Jan Kool, de regisseur en verantwoordelijk voor de hele techniek. Jan, het wordt een bijzondere uh, uitzending, dat kan ik in al zeggen. Ja, dat geloof ik ook. Inmiddels heb ik ook te schuiven voor de beide dames opengezet... zodat zij het kunnen hebben over Zomerlust en over de Witte Zwaan. Hier midden in het dorp gelegen en al heel lang.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 Dat een er slender in... joel, hè? is slender maar dat uit. gaat weer weg. Ja, ja. ja maar even voor de ijswinkel. De, de zit ijswinkel. Een ijswinkel in, ja. Nou, de ijswinkel. Even voor de mensen die niet weten waar Slagenboon vroeger zat. Daar zit nu een ijswinkel. Jij kwam uit een gezin van drie zussen en een broer heb ik net ja. begrepen. Ja. En hoe heb je Sim leren kennen?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 En uh, net toen 20 twintig was, zijn we getrouwd. Zo. Nou, hij kwam zag in Overwon. Ja, zeker weten. Mijn eerste jeugdliefde. jeugdliefde. Ja, jeugdliefde ja. Nou, dat heeft dus heel lang stand gehouden. Ja, dus ja, je zeker. ziet dat dat ook uh, ja, zeker. goed kan werken. Dus Langs 40 jaar was ja, dat wel. Nou, precies. Ja, ja. Nou, we zijn hier uh, niet om over de firma Boon. Uh, misschien nee, is dat ook niet, nog eens een een ja. onderwerp. Dat uh, is dan de volgende keer. Maar we gaan het over hebben over zomerlust. Hè? Want uh, Simon was een waterdrinker. Ja. Nou, waterdrinken was dus... Uh, zijn vader was dus uh, de eerste eigenaar van Zomerlust. Ja, althans, Piet daarvoor was er al een pand. Vertel eens even wat over de familie waterdrinken. Wat deed Piet Waterdrinken voordat hij Zomerlust kocht? Ze woonde in Zandvoort op de Grote Krocht... waar nu het reisbureau... nee, nu zit Bruna erin. Ja? En vroeger was dat het, het reisbureau van Kerkman van Onk. Dat weet je misschien wel, hè? En, uh... en daarvoor <t> nog van Kroes. Want ik heb ja, het, Margreet Kroes ja, op Zeker. Rol, en toen ja. had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 hoe groot was het gezin waterdrinker? Drie broers en één zusje. Eén, twee zusjes, één zusje die jong overleden. En die werkten allemaal in de Alle zaak? Al samen, maar waren allemaal in de zaak altijd, ja.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 Het dorp staat op zijn kop. Zingeling, zingeling, heet kom op. Iedereen heeft zijn vleesmuts op. Zingeling, zingeling, hofstasa. Het hele dorp is vleesjaja. Zingeling, ja. zingeling, hofstasa. Zelfs mijn oude mama.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 Ja. van oorsprong ons huis. Ja, vroeger, Het is gesticht, dat weet ik, uh, ja. door uh, een dominee ja. die vond men, en die had uh, rijke mensen bereid gevonden om geld daarvoor Inderdaad, beschikbaar ja. te stellen. Dat de jeugd van Zandvoort verloederde hm? en daar moest dus wat aan gedaan ja, worden. Ja. Dus ze moesten. Uh, ja, een, soort een, een, een gemeenschapshuis. gemeenschapshuis ja, ja, ja, zoiets werd Waar ik toen. Uh, ze opgevangen werden ja. en waar ze dus ook Krom. gesticht werden. Ja, ja, ja. Want die is een steen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 Daar uitvoeringen hadden uh, optreden voor de ja, ouders. Ja, ja, ja en zeker. Er weten. werden zalen verhuurd en, ja. uh, uh, en bruiloften gehouden. En, uh, ook, in de, de, ook in het veilinggebouw. Ook in het veiling, in die zalen allemaal. Gemma de Boer, want die, toen mijn dochter klein vergeven. was. Ja. Voordat ze verhuisde naar de Slegestraat, Ja. en daar een studio had, ze, gaf ze hier. Uh, Dansles altijd. Ja, ja, en uitvoeringen. Ook, ja, want er zat het toneel ook in, Dus dat was hartstikke leuk natuurlijk. He. Toneel hoog en uh, de zaal de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 dat onder het gebouw, met een ingang aan de Kosterstraat, daar ook een zaal was. Daar heb ik wel eens een uh, bijeenkomst gehad, maar dat is misschien nee, later geweest, ja, toen nee, het niet dat, meer dat uh, niet. Nee. van jullie was. Nee, nee maar dat is daarna natuurlijk ook weer zo alles volgebouwd. Gebeurd, ja. Want ik weet dus dat uh, Termes uh, mm. in eerste instantie dat voorstuk met Café de Raadsheer. Juist, Hè, toen ja. was dat de Raadsheer en dan ja. was het uh, En Toen zijn wij naar het gegaan en daar uh, hebben ze toen dat, uh, al door dat uh, veiling en dergelijke gedaan. En 2015 verkoop natuurlijk. hè. Maar je kon toch ook bij uh, water drinken, want uh, uh, huren. huren? Vroeger hadden we er een heel grote verhuurinrichting, Toen hadden de mensen nog niet allemaal bedden, er huurden wel bedden, maar niet bedden voor de verhuur. Dus er werd er zomers bedden bij gehuurd. Dan gingen de mensen in hun eigen kamertje slapen, in een voorkamer zeg maar.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 de tentoonstelling in het museum Ja, daar uh, staat er een van ons. Ja, daar staat, ja, dat staat zo er nog uh, een. En toen zei de, uh, Bob Gansler. nu nee, dat heet een korrikar. Ik zeg, oh, ja, ja, dat ja, zeiden toen wij vroeger ook. Ja, ja, ja. die hebben we oh. daar toen gegeven. En dat was ook een glaswerk, een werk En bedden, deekunst. Nou, je kan zo gek niet praktiseren. De mensen huurden dat toen al die tijd. Tegenwoordig wordt het gekocht. En er zijn nog wel verhuurbedrijven hoor. Als je een feestje hebt, die dat dan... Uh, want huizenbroers Broers heeft dat van ons ja, toen overgenomen ja, ja. in Haarlem. En die doet dat toen nog.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 Ik al mooiste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 enige die gedankt één zin per drie keer per winter een toneelvoorstelling gaven. En dan was er dansen toe. En het was enorme ouderwetse bruiloft eigenlijk. Het was van acht tot een uur of half twaalf. was dan het toneelstuk. En dan werden de stoelen aan de kant geschoven. En heel anders als tegenwoordig, want je wilde allemaal zitten. En er werden tafeltjes bijgezet. En dan was het dansen, dansen, dansen. Ja. En heel gezellig. Dat het ook.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 Mocht u uh, bij de herinneringen, de vele herinneringen van Jopie Waterdrinken, nog Waterdrinken... Uh, daar nog iets aan toe te voegen hebben? Nee, ik vroeg aan je van de gebruikers. Nou, we hadden dus de toneelvereniging, ja. We hadden dus de motorclub, hè, die ja, uh, bij jullie... Uh, ja. die had ook daar allemaal bekers en zo staan. Zeker hè? weten. Het was hun echt een thuiskomst altijd. Eet eet het café. MAK of zo? Ja. Of,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 In het weekend spullen wij dan met de fietspunt. In winter zitten wij hier mooi te barsten van de kou. Ik zat even niet op te letten. Ik zat met mijn vingers tussen de castagnette. Ja, elke keer van mijn abrubopasse, van al die mooie seyuri En die sparsen boeken zitten zo sprakeloos. Als ik al spring meteen hier los maar wat je al een mooie bukken in. Als zijn jongens in Torre Molinos. Waarvoor eerst een schooncursus van een maand twee op een Flamenco school in het warmste van land. De kast vlogen regelmatig door de lucht. En ja, het niet daar soms weer uit de hand. En wij kregen ons diploma en wij zogen erop uit. De hoe goeie je toch steeds concentreren moet. Ik zat even niet op te letten. Ik Zat met mijn vingers tussen de gasten Ik ga iedere keer van mijn appelen voor pasten. Al die mooie signoritassen. En die Spaanse bloemen, die zitten zo strak Berthe de Steigerpijp. Nou, nou. Met feest in de tent. Tenminste, hij staat even niet op te let, heet het nummer. Oh. Ja. Nou, uh, feest in de tent. Nou, we hebben alleen nog maar een feest in de tent. Van uh, Duister Gast en Carnaval. En van uh, de vereniging MAC, die daar.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 Dat ging toen zo. Maar ja, dan liep je echt heel hard door, want dan moest alles te binnen. winters dan? Uh... Toen werd het weer verhuurd aan andere dingen, aan bruiloft, aan nee. feesten en dergelijke dingen. Maar dan had je minder personeel? Dan had je minder personeel, deed je het, ja, het alleen met de familie dan? Met de familie en een paar anders erbij altijd hoor. De openkelder, Wim Kok heeft jaren en jaren bij ons gewerkt, ook als kelner. Dus openkelder, ja, en je deed zelf ontzettend veel natuurlijk, de broer stond in de bar.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 Die komen er nog wel eens tegen. Ja, we hebben elkaar leren kennen bij jullie in de zaak. Dat was natuurlijk wel leuk. Was, ik uh, uh, ga even naar uh, Jan, want Jan had een Belg. Ja, en die, uh, die mevrouw die, uh, die wilde nog even noemen dat er politiefeesten waren één keer per jaar. Ja, ja nou. Ja, maar ook een vereniging die maandelijks kwam. Het Helm. Een culturele vereniging was dat. Ja. Ja, dat weet ik wel.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 Die kaartclub uh, Zomerlust. Was er ook? Ja, ja daar hadden het over. En toen, net zomer, over. Ja, toen die wegging, Zomerlust, toen zijn ze nog naar de Hoge Weg in een hotel gegaan, het Belhotel. Hebben ze nog een tijd gezeten, maar die is later opgeheven. Dat was jammer, het was een hele druk bezochte club. En die hadden dan ook de feesten aan, weer bij ons, en met Paas, met kerst, en met... Nou ja, er was was het Klaverjassen, of Klaverjassen, dat Klaverjassen, Klaaferjasse. Dat was Klaverjassen. Ja, dus ja. je had de Britsclub en je de had de Dam en je had ook nog een, hoe heet, een Damclub hebben we nog een tijd gehad.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 even mogen inzien, en uh, nou, even thuis gehad, uh, even bekijken. Maar als je dan dat café ziet, man, man, man, er is geen uh, vierkante centimeter op de muur. En er was ook heel veel werk aan, want drie keer per jaar werd het er allemaal afgehaald. Grote tijlen met zoderwater en sop en noem maar op. En dan gingen we met z'n allen alles, je moet het wel schoonhouden natuurlijk allemaal. Hè? Ja, het is allemaal relief. jef. Dus dat, ja, ja, ja, wel vier keer per jaar per kwartaal deden we het eigenlijk, ja.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 it it it it Uitzending. Ja, dankjewel uh, Jan Kool. Dit Col. was een remix van Happy en Happy. Oh. Ik lig ondertussen stil te dromen. Oh, <laughs> nou, dat dromen wij niet hoor. Het een Want wij zijn uh, heel hard aan het werk hier. Uh, in de uitzending, dames en heren, goedemiddag. Wij spreken met Jopie Waterdrinken over waterdrinken, zomerlust, uh, veilinggebouw, de Witte Zwaan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 Ja, daar heb dat ik dan. nooit over nagedacht. Ja, ja, want ja, ik ga ja. tegenwoordig dan wel uh, min of meer regelmatig daar de oprechte Haarlemse ja, veilingen. Heerlijke de belde staat ja. in, uh, in Heel Haarlem. sommige mensen zijn dat ook, ja, hè? Ja. Maar uh, ik heb me nooit gerealiseerd dat je. Theo ja, Paul en Paulenbring Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar dat je dan ook bij andere veilingen of weet ja, waar ja, iets. Ja, nou natuurlijk. Ja, je, ja. Je, die hebben ook kastjes met juwelen staan. Er wordt ook wel ingebracht. gebracht, hoor, dat ze zeggen van zaken die niet zo druk hebben. Dan je ze die. In is ook eerlijke zaak gewoon. Er gaat gewoon zo'n procent op. Ik weet niet hoe het nu is. Vroeger was het eerst 12 procent. En toen 15 procent. Het is nu, nu 26 in ja, Haarlem. Is het het als al. je roept ja. 26. Maar goed. Ja. We hebben het dus over de veiling in Zandvoort. Uh, nou, ik denk dat...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 wat het een kijkdag en dan kunnen de mensen zelf kijken. En dan zeiden ze wel, zoals er wat geveild was, en dat was komisch. Ze zagen dat. En ja, kastje, dat had ik nou willen hebben. Nou, dan kwam het volgende kastje.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 Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op vier punt vijf.